Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de openbare bibliotheek in Amsterdam hebben tot nu toe ruim 400 mensen het register voor Harry Moelisch getekend. De schrijver overleed zaterdag op 83-jarige leeftijd. Bezoekers van de bibliotheek lieten verder brieven en kaarten achter bij de ontdekking van de hemelzaal. Tot en met zondag kunnen mensen het condoliansregister ondertekenen in de openbare bibliotheek. Morgen wordt Moelisch begraven. De NOS zendt de uitvaart vanaf kwart voor elf morgenochtend uit op Nederland 1. In België zijn steeds meer geldautomaten leeg door een staking bij waardetransporteur Brinks. Bij 1 op de 7 automaten kan geen geld meer uit de muur worden gehaald. Problemen doen zich niet voor bij kleine banken. Door de staking bij Brinks wordt er ook geen geld opgehaald bij winkels... die daardoor veel contant geld in huis hebben. Winkeliers vragen klanten alleen nog de pinnen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft de politie gevraagd om extra alert te zijn. Brinks wil dat het personeel salaris inlevert, maar de medewerkers pijnzen daar niet over. De lancering van de Space Shuttle Discovery is opnieuw uitgesteld. Tijdens het tanken ontdekte NASA een lek bij de waterstoftank. NASA stelt de lancering vandaag uit tot op zijn vroegst eind november. Eerder werd de allerlaatste vlucht van de Discovery uitgesteld vanwege andere technische problemen en slecht weer. De Discovery is de oudste Space Shuttle en werd voor het eerst in 1984 gebruikt. Inmiddels heeft het ruimteveer 38 vluchten op zitten. Na de 39ste gaat de Discovery met pensioen. Bob de Vries is in Heerenveen Nederlands kampioen geworden op de 5000 meter. De schaatser was bijna een halve seconde sneller dan Wouter Oldeheuvel. Die was hard op weg om de tijd van de Vries te verbeteren... maar werd bij de laatste wissel aangetikt door Bob de Jong... waardoor hij even uit balans raakte en uiteindelijk tweede werd. Jorrit Bergsma won het brons op de 5000 meter. Het weer nog vanavond vanuit het westen, overal regen. Vannacht in het midden en zuiden, plaatselijk 20 mm. Morgen eerst opklaringen, later buien en 11 graden. Zondag bewolkt, wat regen en maar 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.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 De tweede uur van Jazz in Hoogland opende met een altijd herkenbare pianist, Al Garner. De man met een ongelooflijk improvisatietalent die van elk nummer iets aparts wist te maken. Glow heette de uuropener, maar ik kan het niet nalaten nog wat van hem te draaien. De B-kant van mijn allereerste plaat van Elgarner. Garner. Op de A-kant van de zwarte schellakplaat stond Lullaby Birdland, maar op de andere kant, ik zie het nog zo voor me, Easy to love. Like a leaf that has blown away, gone with the wind. My romance has. That filled my heart Just like a flame Love burned brightly then became dag aan mijn belofte wat meer Alfred Gerald te draaien. Was zij dan weer eens eventjes hier in Hotel Hoogland. Gun with the wind. Slechts begeleid door de gitaar van Joe Pass. Hoe eenvoudig kan mooi zijn. Aan tafel zit inmiddels Hans Rijmers, Voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort. De Hans. Goedenavond. Hans, jij hebt uh, aanstaande zondag een heel bijzonder concert. Ja. Vertel. Ja, we zijn er ook heel trots op. Uh, het heeft ook wel even geduurd uh, voordat het zover was. Maar gelukkig is het, uh, is het gelukt. Nou, John Engels wordt, uh, is dit jaar 75 jaar geworden. Inmiddels, als je het in maanden telt, of in weken telt, is hij 76. Maar in jaren is het 75, dus daar houden we ons nog even aan vast. Okay. Hij is natuurlijk al eerder in de krocht geweest. Het uh, uh, was een goed bezoek, een fantastisch concert. Maar... Alleen John Engels, uh, uh, dat is alleen. Je moet ook zorgen dat je voor alles wat hebt. Dus is Jan Menu, Bariton Sachs, daarbij gekomen. Hebben we ook op het festival gezien, samen met Gretje Kouwveld. Ja, de, mannen, de mannen zijn iconen, beide op een instrument. Mm -hmm. Dus we hebben een fantastische kwartet wat daar gaat spelen. En zo heeft iedereen zijn uh, persoonlijke uh, herinneringen aan uh, deze twee uh, muzikanten. En, en waarschijnlijk wat meer met John Engels, omdat hij wat ouder is. Dus het zal, uh, hij gaat al een heel lang mee. Uh. Ja, ja. Ik, uh, 1964, Cher uh, uh, daar staat mij nog zeer helder voor de geest toen de Diamond Five uh, daar voor het eerst uh, begon te ja, spelen. Ja, dat was heel opzienbarend, he, dat, uh, dat combo. Want het was... Ah, Blakey Like. Nou, het was, het was de eerste in Nederland. Ja. Het was het eerste echte uh, uh, bob-ensemble in, uh, in Nederland. Ja. En, en het was er voor die tijd helemaal niet. Met, met uh, ja, ongelooflijk getalenteerde muzikanten. Kees Slinger, Kees Small. Ja, Harry Verbeek, Harry Verbeek met de bolle Ja, ja. ja. Scholz. Jacques Jacques op de bas. Ja, en, en, en, uh, en een hele Johnny Engels. Ja, ja. ja. ja. ja. dat was geweldig. Ja. Nou, hebben ze een. Uh, ze hebben, er zijn eigenlijk niet heel veel opnamen van het uh, van combo. Nee, nee. Maar nee. er is een, uh, een, een LP geweest, hebben ze helemaal geremasterd. Daar ja. is een CD van. Ja, ja. Die heb je meegenomen. Ja, die heb ik gevonden. Ja. Dat, uh, dat kost een paar kilometer. Maar dan heb je ook wat. En ja, het, hoe toepasselijk kan het zijn? Het heet dan ook uh, Johnny's Birthday. En is toen de tijd gecomponeerd uh, door Kees Small. Ook voor zijn, voor zijn geboortedag. Het vervelende is alleen. Dat op de, op de begeleidende tekst. Uh, staat niet welk jaar dat is. Voor, uh, hoe oud of hij toen werd. Dat staat er niet op. Oh ja, goed. Maar het is... Hij was in ieder geval jonger dan nu. Dat, ja. dat kunnen we met zekerheid aannemen. Ja, dat, uh, als je 75 jaar bent. Is alles wat er gebeurt. ben je altijd jonger geweest. Ja dat klopt. Maar het is een geheerlijke opname. Ja. Diamond 5 met... Uh... Onder andere Johnny Engels op de drums in Johnny's birthday. Oh, oh, oh, oh, Dit is niet de NOS met langs de lijn. Maar dit is gewoon nog CFM. Ja. Hans, waarom wil je dit laten horen? Nou, dit is. Uh, ja, dit is toch wel een van, een van mijn helden, Quincy Jones. En er is er maar één man die dit soort arrangementen kan schrijven. En iedereen kent het ook eigenlijk, alleen maar als de die van langs de lijn. Maar. Het is uh, gebruikt, maar de Chum Chance van Quincy Jones, die dit geschreven en uh, uh, geanageerd heeft. Overigens hij heeft hij het niet alleen geschreven, hij heeft het geschreven samen met Bill Cosby. Hmm. Omdat hij in die, in die tijd uh, heel veel filmmuziek heeft uh, geschreven. Uh, uh, Hickey Burr bijvoorbeeld, uh, met Bill Cosby voor zijn uh, Cosby Show. Toen hij niet zo erg veel geld meer had, toen moest hij veel muziek schrijven. Nou, daar heeft hij later is hij daar weer aardig bovenop gekomen. Maar het is wel eens aardig om de hele complete versie te laten horen. En niet alleen het intro wat we allemaal kennen van zondagmorgen en woensdagavond, of zondag, zondagmiddag. zondagmiddag. En uh, woensdagavond uh, langs de lijn. Ja. Dus dit was de full version. Oké. Okay. We gaan even terug naar het concert voor aanstaande zondag om half drie in de krocht. Entree 15 euro. Studenten 8 euro. Ja, en ben je geen student met een uh, overtuigend verhaal, dan. Mag, mag je ook voor 8 euro dan winnen? Ik zou het best eens kunnen dat ik daarin trap. <laughs> ja. Maar goed, we hebben nu net Johnny Engels gehoord. Ja. Uh, Jan Menu. Ja. We hebben hem gehoord dus, uh, in augustus op het uh, Gashuisplein. Ja. Heel mooi sonor geluid op zijn bariton. Ja. Je hebt iets van hem meegenomen? Ja. Nou, hij heeft een. een, een, een uh, hij, overigens is hij nu bezig, even uh, vooraf, met een, uh, een heel nieuw project waarbij hij uh, allemaal Nederlandse uh, songs bewerkt voor uh, klein combo, wat hij uiteraard zelf speelt he, op die bariton. Dat is nog niet uit. Misschien dat hij dat wel zondag meeneemt. Want toen ik in mijn platenwinkeltje was in Amsterdam. Toen vertelde de verkoper dat Jan nu de dag ervoor was geweest om een stapel cd's te brengen. Oh. Dus ook, ook, uh, uh, ook de muzikant zelf moet zijn marketing doen. Ja, ja, ja. En dat is op zich al heel bijzonder hoor. Ik, ik, ik, ik vind het raar, maar goed. Het is nou één keer zo. Uh, ja, en, en, een van de beste Europese baritonsaxofonisten, denk ik, in alle bescheidenheid. Uh, speelt uh, prachtige melodieus... Op die grote gekrulde bariton. Zwaar werk, hè? Heel, ja, heel zwaar werk. Ja. Maar het klinkt zo ongelooflijk mooi. Hè? Uh, bariton, prachtig. prachtig is wat... Zo mooi is het. Ja, de, de, misschien als hij beter <laughs> zijn best doet. Trombone is dan wel een van, de, een van de, de favoriete instrumenten. Maar dat zal wel te maken hebben met. Meneer Clen Miller of zo, dat we daarmee opgegroeid zijn. Dat we daarom zo mooi vonden. Maar goed, dat is maar bezijden dit. Maar de man heeft, uh, heeft een CD gemaakt. Uh, eigenlijk als een beetje een tribute naar uh, Jerry Mulligan. En we kennen uh, allemaal walking shoes van Jerry, in de uitvoering van Jerry Mulligan. Met, met Chad Baker. Ja. En dit is de uitvoering met, uh, van Jan Menu, maar. Begeleid door Jesse van Ruller. Uh, die ook onlangs de gast was, de, was onlangs de, de gast, kost, de gast ja. in de krocht. Ja. En Joost van Schijk. En Joost Verschijk is ook al een aantal keren in de krocht geweest. Kortom, je moet toch in de krocht zijn geweest om een fatsoenlijke cd te maken. <laughs> en die hebben we nu dan ook. Okay. Met gepaste trots: Walking Shoes. Het was even een oude pier, de tennoerzakse van de Coleman Hawkins met het nummer Un Ambraco no Bonva, ofwel een embrace voor Bonva. Met aan de piano Tommy Flanagan op gitaar Barry Gill Brace en Howard Collins en afkomstig uit, van het album Desafinado. Hans, we hebben het gehad over het concert van aanstaande zondagmiddag om half drie in de krocht met Jan Menu en Johnny Engels. Maar hij gaat ook nog een bepaald kerstfeestje bouwen. Dat weet ik sinds vanmiddag. Dat dat allemaal lukt. Uh, 19 december hebben we het kerstconcert met uh, het trio van Johan Clement. Mm -hmm. uh, dus met Johan, Erik, uh, Timmermans en Erik Koger. Uh, met Ronald Douglas. Dat wordt erg goed. Maar we hebben nu bedacht om iedereen die dan smiddags is. Om die een beetje binnenboord te houden. Dus dan... Daarna een warm en koud buffet. En daarna de Cabanza Big Band. En die gaan hele mooie nummers zingen uit het Kreet Songboek. En dat is dan ook allemaal dansbaar. En dan wordt dat een fantastisch feestje. Dus dan hebben we zeg maar tussen zes en acht de tijd om een, om een hapje te eten. En daarna gaat die Big Band op het podium spelen. Mm -hmm. En dan verwacht ik, uh, ja, dan hebben we toch wel een man of honderd nodig om uh, uit de kosten te komen. Maar goed, overigens gaat dat concert s'avonds niet uh, onder de vlag van de stichting. Maar? Onder mijn vlag. of je eigen vlag. Onder mijn eigen vlag. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat uh, wanneer er nou niet genoeg mensen komen, dan kan ik de stichting daar niet voor op laten draaien. Want mm -hmm. het blijft toch met de stichting ook een beetje krabben en bijten... om het financieel rond te krijgen. Mm -hmm. Maar het is zo leuk om te doen. En die big bands zijn zo leuk. Dus ik hoop dat er een heleboel mensen komen. Vorige keer heb je gevraagd bij het, uh, het kerstconcert... om een beetje smaakvol gekleed ja. te gaan. Ja. ja. Ga je dat nu weer voor? Jazeker. Ja. Ja, nee, ik ga dat zondagmiddag, zondagmiddag voor het front van de troepen nog wel even roepen dat het nu definitief is. En ik heb de, bij het laatste concert gevraagd van als nou iedereen die het leuk vindt zijn hand opsteekt. Hè, dan hebben we een beetje, een beetje indruk van of er belangstelling voor is. En dat viel mij reuze mee. Hè? Hoeveel belangstelling? Nee, dus het zou wel leuk zijn als iemand zegt van ik heb nog een smoking hangen, die past mij niet meer. Nou, reden te meer om het aan te doen. Hè, hebben wij ook een leuke dag. Jij dus, hebt niet toevallig ook een smoking verhuurbedrijf? Nee. Oh. nee, ik ben blij dat ik er zelf nog een heb. Ik ben blij dat ik hem nog aan kan. Ik loop niet helemaal voor aap. Maar nee, het gaat niet om die smoking. Het gaat erom dat je dat, je dat een beetje feestelijk, uh, feestelijk aankleedt. En dat het gewoon een hele leuke dag wordt. Maar, dus dat zou er dan op neerkomen. Hè, om het maar even uh, uh, te preciseren. Ook naar geld, want hoe je het dan went of keert. Het gaat altijd om geld. Ja. Uh, je bent onder de pannen. Van half drie tot, laten we zeggen, uh, tien uur, kwart over tien, hè, half elf of zo. Voor uh, 45 euro. Uh, uh, dat is dan uh, het concert: uh, smiddags het warme koude buffet. en s'avonds de big band. Big band. Uh, de, de, de, de drank uh, moet iedereen zelf even betalen. Dat zit daar niet bij in. Dat mag iedereen zelf bepalen hoeveel hij wil drinken. Vooruit. Nee maar, dat, nee, maar kijk, en, en, en hebben we uh, 100 man, dan uh, gaat het allemaal wel lukken. En ik, ik, ik hoop dat dat lukt. Dus we gaan al het mogelijke doen om dat uh, voldoende aandacht in de media te geven. En, en dat gaat ook wel lukken, want we doen iets wat nog niet eerder is gebeurd in het dorp. En dat legitimeert je actie, denk ik. We zullen even Klaas Koper... Uh... Naboodsen. Zeg het voort, zeg het voort. He? Ja, dan, dan, dan, dan moet ik die Geert Kuiper uh, uh, zien in te huren. Dat, dat die zeer. een beetje rond uh, toeteren. Uh, rondtoeteren. Ja. Ja, ja. Nee, maar we gaan dat wel, uh, wel proberen een beetje ruim in de, in de aandacht te geven in de media. En dan hoop ik dat het allemaal lukt. Over toeteren gesproken. De saxonist Paul Consalves was al 26 toen hij zijn intrede deed in de hogere regionen van het jazz. Via Count Basie en Dizzy Gillespie kwam hij in 1950 bij Duke Ellington terecht, niet wetend dat hij bijna 25 jaar lang in dienst band zou spelen en daarmee een van de trouwste bandleden werd. We gaan naar hem en de Ellington band luisteren in een overbekende Ellington tune met een aanvankelijk vreemde toonzetting. Paul Consolvers als solist in Sophisticated Lady. Within your heart, you know it's plain to see Like Adam was to Eve, you were made for me They say the poison vine Breeds a fine wine, our love is easy of your hand, the way you make no demands, our love is easy, our love is easy, like water rushing over. speaking we were made to last examine all the pieces of our recent past there's your mouth I taste, your hands around my waist our love is easy every time It's like the first we kissed, never growing tired of this endlessness. It's a simple thing. We don't need a ring, our love is easy. You know A wine. Uh, okay. dat was Our Love Is Easy afkomstig van het vorig jaar uitgekomen album My Own Sorry, my One and Only Thrill. Van de Amerikaanse jazzzangeres en componiste Melody Gardeau. Op 19 jaar leeftijd kreeg zij een ernstig auto-ongeluk, waardoor ze geen piano meer kon spelen. En al liggend op haar ziekbed, ging zij zichzelf uh, uh, gitaar leren spelen, op advies van haar chirurg. En dat ging haar uitstekend af, en het resultaat hebben we net gehoord. De tango staat bekend om zijn strakke ritme, maar als saxofonist. Kenny Garrett dacht er anders over. Luister naar hem en zijn combo in. Tango in 6. Aan de, deze jazzavond in Hotel Hoogland. Het loopt tegen negende. Techniek werd gedaan door Roy Halderman, presentatie Tom Hendricks. En we waren in gesprek met Hans Rijmers, die ons eventjes uitnodigde om aanstaande de zondagmiddag om half drie vooral naar de krocht te komen, want daar spelen en drummer Johnny Engels en de bariton saxofonist Jan Menu. Een schitterend jazzmenu. Juist. En, uh, en blijven uh, in de gaten houden dat 19 december in de krocht een uitgelezen middag en avond komt om te genieten van goede yes jazz en goed eten.